5 uur, het NOS-journaal, Martijn Nijhuis. Mladic mag van Servische rechter naar Den Haag. Jaarlijkse Harley-dag geschrapt uit angst voor ongeregeldheden. En twee 17-eeuwse e meesters gestolen. Radko Mladic mag aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag worden uitgeleverd. Volgens een rechtbank in de Servische hoofdstad Belgrado... staat niet zijn uitlevering naar Nederland meer in de weg. En is hij fit genoeg om naar Den Haag te gaan? De advocaat van Mladic heeft drie dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Mladic werd gisteren aangehouden in Servië. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden in onder meer Srebrenica. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de moord op zeker 8000 Bosniërs. De jaarlijkse Harley-Davidson-dag in Arnhem gaat zondag niet door uit angst voor ongeregeldheden. De politie zegt dat de kans groot is dat de rivaliserende motorclubs Hells Angels en Dara op de landelijke motordag af zullen komen. De Dara is in de jaren negentig opgericht en heeft inmiddels meer afdelingen dan de Hells Angels. Ook vorig jaar waren er geruchten dat de twee motoclubs naar de Harley-Davidson dag zouden gaan. De burgemeester van Arnhem, Pauline Krikke, zegt dat ze de dreiging uiterst serieus neemt. Daarom zou de gemeente geen andere keuze hebben dan de dag niet door te laten gaan. Ieder jaar komen zo'n 30.000 bezoekers op de Harley-dag af. Er rijden dan ruim 4.000 Harleys door Arnhem. Als coffeeshops besloten clubs worden... mogen er waarschijnlijk maximaal 1000 tot 1500 mensen lid van worden. Dat zegt minister Opstelten in een toelichting op het plan van het kabinet... om voortaan alleen nog maar mensen tot coffeeshops toe te laten... als ze een zogenoemde wietpas hebben. Mensen kunnen alleen een wietpas krijgen voor minimaal een jaar. Opstelten wil na de zomer in het zuiden van het land... met het nieuwe systeem beginnen. En het is de bedoeling dat alleen Nederlanders een pas krijgen... en buitenlanders niet. Maar de minister wil eerst nog van de Raad van State horen of dat mag. Veel gemeenten zien niets in de pas. Ze denken dat buitenlandse toeristen op de illegale markt blijven afkomen. Maar opstelte zet zijn plannen door. De brand op de Kamthoutse Heide is volgens deskundigen... de grootste ecologische ramp in de Vlaamse geschiedenis. Van het natuurgebied bij de Nederlandse grens is 600 hectare afgebrand. De instelling die de Vlaamse natuurreservaten beheert... acht de kans klein dat de natuur zich weer helemaal herstelt. Het gebied was nog niet helemaal hersteld van een brand 15 jaar geleden... waarbij minder hectare afbrandden en de brand minder diep in de grond zat. Gevreesd wordt dat veel heide zal vergrassen. Doordat het er nog volop broedseizoen was, zijn ook vogelsoorten zwaar getroffen. Door de regen is er geen vuur meer te zien. Wel woedt in een klein gebied nog ondergronds vuur. Het nablussen kan nog weken duren. Het Air France toestel dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan crashte... is binnen een paar minuten van grote hoogte in zee gestort. Blijkt uit vluchtgegevens van de twee zwarte dozen van de vliegtuig. Het toestel vloog op een hoogte van 11 kilometer... toen het last kreeg van hevige turbulentie. Daarna ging het vliegtuig snel naar beneden, hoewel de motoren nog goed werkten. De piloten hebben vier minuten geprobeerd... het vliegtuig onder controle te krijgen voor het neerstorten. De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Bij de ramp kwamen alle 228 inzittenden om het leven. In Leerdam zijn twee 17e-eeuwse Hollandse meesterstukken... uit het museum Het Hofje van Mevrouw van Aarden gestolen. Het gaat om het schilderij De Twee Lachende Jongens... van wie één met een bondmuts en een bierkruik van Frans Hals... en om het bosgezicht met Bloeiende Vlier van Jacob van Ruisdaal. De schilderijen zijn afgelopen nacht gestolen uit het museum. Beide kunstwerken staan nu in de Internationale Databank voor gestolen kunst... De politie doet in Leerdam buurt- en sporenonderzoek. Burgemeester Verver van de gemeente Schiedam zit voorlopig thuis... in afwachting van een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik. Vorige maand kwam de burgemeester in opspraak... omdat ze in een geschil met een aannemer misbruik zou hebben gemaakt van haar positie. Ook zou ze het taxibedrijf van haar zoon hebben ingehuurd... voor dure busritjes van de gemeente Schiedam. Het integriteitsonderzoek naar Verver moet eind juni afgerond zijn. De burgemeester zou tot die tijd aanblijven. Ze heeft nu voor verlof gekozen vanwege alle publiciteit. Minister Schippers adviseert mensen komkommers te schillen en goed te wassen. Ze doet dat naar aanleiding van het nieuws dat in Duitsland... honderden mensen zijn besmet door de Ehek-bacterie, een variant van de E. coli bacterie Vier mensen zijn aan de gevolgen van de darmbacterie overleden. Onderzoekers denken dat Spaanse komkommers de bron zijn van de besmetting... Voor zover bekend is in Nederland één vrouw besmet. Ze heeft de besmetting opgelopen in Duitsland. Volgens Schippers houdt het RIVM de situatie in Nederland voortdurend in de gaten. Journalist Jelle Brand Korsiers presenteert deze zomer opnieuw het tv-programma Zomergasten. Het is de tweede keer op rij dat hij de presentatie van het drie uur durende tv-interview op zich neemt. Welke zes gasten Brand Corsius gaat interviewen is nog niet bekend. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog en een paar opklaringen. Morgen veel bewolking en smiddags in de noordelijke helft af en toe wat regen. Maximum temperatuur 19 graden. Ook na morgen plaatselijk een bui, dan meer zon en iets warmer. ANJB en verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits, zeker in de Randstad. Een aantal ongelukken in het zuiden van het land zorgt voor overlast. Vooral de afsluiting van de A17 in de buurt van Zevenberg is erg vervelend. De A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat inmiddels file tussen Stamper Schat en Knoopend Noordhoek, 5 kilometer. De weg is daar dus dicht en verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid via Barendrecht over de A59 en de A29. En dat gaat lang niet altijd filevrij daar. Op de A67 van Eindhoven naar Turnhout, file voor de Afrit Eersel, 2 kilometer door een gestrande vrachtwagen op de Afrit. En de N65 van Tilburg naar Den Bosch is dicht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 een hele goede middag. Het is vrijdag 27 mei en we zijn in Libië, in Benghazi. We zijn in Arnhem bij de burgemeester. Gaat het over de motorrijders. We zijn in Ermelo, waar konijnen een urneveld aanvallen. En in Jemen, waar het opnieuw onrustig is. Maar we beginnen in Belgrado. De Servische oud-generaal Mladic kan worden uitgeleverd naar Den Haag. Volgens de rechter in Belgrado is de zieke Mladic fit genoeg om de reis te gaan maken. Correspondent David-Jan Godfran legt uit hoe de rechter tot die uitspraak kwam heeft inderdaad erkend dat uh, uh, Mladic aan een aantal chronische aandoeningen leidt, maar zegt, uh, heeft ze gezegd, na onderzoek door, uh, door medisch specialisten is gebleken dat het allemaal niet zo erg is als, als de advocaat van Mladic en ook de zoon van Mladic zeggen, uh, dus uh, ze vindt hem inderdaad fit genoeg, bovendien is er ook aan de juridische vereisten voldaan en dus kan, ze, uh, kan hij door, volgens die rechter worden uitgeleverd. Zijn advocaat heeft al aangekondigd dat hij maandag formeel dat beroep zal, uh, zal indienen, dat is zo laat mogelijk de verwachting is dus ook dat hij in die tussentijdse dagen in ieder geval niet op het vliegtuig naar Den Haag gezet zal worden. Bij de uitspraak van de rechter waren ook de vrouw en de zoon van Ladits aanwezig. Verslaggever Matthijs van de Wiel die sprak met de zoon. Daar komt Ladits. De zittingen zijn besloten achter de muren van de speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden. De super staat de hele dag voor de deur te wachten. Te wachten of er iemand naar buiten komt die iets kan vertellen. En vanmiddag zijn dat de echtgenoten van Mladic en hun zoon Darko. Als je het weet, dan zie je het. Hij draagt een pak. Ze zijn net bij hun echtgenoot en vader op bezoek geweest. Mevrouw Mladic is in tranen. De zoon loopt naar de camera's... ...om een verklaring af te geven. We hebben hem voor het eerst in jaren gezien. Hij is er erg slecht aan toe. We vragen de rechter om hem naar het ziekenhuis te sturen... ...voor onderzoek en voor behandeling. We, are asking, uh, for, uh, uh, we vragen of onafhankelijke internationale experts uh, uh, uit, uit Rusland... kunnen komen bevestigen dat hij er zo slecht aan toe is. Zegt u nu dat hij niet terecht kan staan? Nee, daar zeggen we niks over. Uh, health, his we zijn nu bezorgd And, uh, over zijn gezondheid. We uh, verify this condition. Didn't you know where your father was? Uh, I, I don't understand. Uh, asking about this kind of question, only about his What health. Wist u niet waar hij verbleef? Uh, Daar zegt hij niks over. Uh, De rest gaat in het Servo-Kroatisch. Maar hij zegt dan dat de Russische experts een oordeel moeten vellen... omdat ze niet willen dat zijn uitlevering een politieke beslissing wordt. Hij zegt ook dat hij geen controle heeft over zijn rechterarm. dat hij zijn vingers daar niet kan bewegen... dat hij de rechte helft van zijn lichaam niet voelt... En dat hij twee beroertes heeft gehad. En hij zegt dat zijn vader niet schuldig is aan oorlogsmisdaden. Darko, de zoon van Darko, Mladic was dat. In Duitsland neemt het aantal EHEC-besmettingen snel toe. Bacterie die onder andere darmbloedingen veroorzaakt. Door besmette groenten en fruit te eten kan die in het lichaam terechtkomen. In Nederland is die nog niet gesignaleerd, maar waakzaamheid is geboden. Dat zegt de minister, minister Schippers. Nou, de, de voedsel- en warenautoriteit zit er bovenop. Die kijkt ook in supermarkten, toetst ook de komkommers. Mm -hmm. um, waar het precies vandaan komt, dat weten we nog niet. Daar doen verschillende uh, verhalen de ronde over... In in Europa uh, wordt het ook, uh, hebben we ook met z'n allen een signaleringssysteem. Dat is ook helemaal in werking gezet. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, in ieder geval, uh, wat je ook doet... schillen en goed wassen is altijd een goed advies. Moeten we ons zorgen maken over die bacterie? Nou, dat kan ik dus niet zeggen, want ik weet niet precies uh, hoe ernstig het is. Zo te zien, in Duitsland is het behoorlijk ernstig. Uh, dus ik zou zeggen, uh, wees voorzichtig en uh, schil de groenten. Verder geen voorzorgsmaatregelen of wat dan ook vanuit de regering? Nee, van het RIVM hebben we verder nog niks gekregen... dus uh, dan heb ik ook verder daar nog niks uh, over af te kondigen. Verslaggever Marcel Bril die sprak met de minister... die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid. De jaarlijkse Harley-Davidson-dag in Arnhem die gaat komende zondag niet door. En dat allemaal vanwege angst voor ongeregeldheden... tussen de motorclubs Hells Angels en Satadura. Ieder jaar komen er zo'n 30.000 bezoekers op die Harley-dag af. Er rijden dan zo'n 4.000 motoren door Arnhem. Burgemeester Pauline Krikker, goedemiddag. Goedemiddag. Wat, uh, wat, wat gebeurt er normaliter gesproken tijdens zo'n dag? Uh, het is een dag waarop uh, Harley's uh, motoren dus uh, opgesteld staan... Uh, en waar een markt omheen is waar mensen allerlei dingen voor om en aan de motor kunnen kopen. Ja, en nu gaat hij niet door vanwege angst voor ongeregeldheden. Waar bestaat ja. die angst uit en zijn er aanwijzingen? Nou ja, ik, ik vind het natuurlijk uitermate vervelend... dat ik er zo kort voor het evenement heb moeten besluiten om de vergunning in te trekken. Maar de informatie die ik van de politie heb gekregen... over de uh, dreigende verstoring van de openbare orde door rivaliserende motoclubs... is dermate serieus dat ik genoodzaakt ben om het evenement af te lasten. Want er zijn rivaliserende motoclubs... die deze dag zouden willen aangrijpen om een bepaalde feet uit te vechten. Nou, kijk, we hebben op die dag uh, 35.000 mensen in de stad. Dat zijn mensen die naar Harley's komen kijken... en die uh, langs die motoren wandelen. Als je daar rivaliserende motoclubs tussen krijgt... dan is het gevaar voor uh, mensen die gewoon naar zo'n Harley-dag komen... Uh, reëel groot. En we hebben natuurlijk alle opties afgewogen of er ook nog andere mogelijkheden waren. Of we uh, uh, uh, meer politie zouden kunnen inzetten. Nou, kortom, u kent uh, vast uh, alle scenario's die je uh, die dan ja. afloopt. Uh, meestal probeer ik ook een oplossing te vinden uh, uh, voor zoiets. Maar in dit geval, met de serieuze politieinformatie die we hebben... zie ik geen andere kans en geen andere mogelijkheid dan de Harley-dag af te gelasten. Ja, en de besturen van zo'n motoclub uitnodigen... dat behoort ook niet tot de mogelijkheden? Nou, we hebben echt alle opties uh, nagelopen. En helaas ben ik tot dit besluit moeten komen. Ja, want dat zal wel een grote teleurstelling zijn. Want ik begrijp dat het de twintigste keer is... dat die dag wordt georganiseerd. Ja. En het is elke keer een groot succes te komen. Dus heel veel mensen. Ja, en het is echt buitengewoon spijtig... dat dat uh, uh, nu moet gebeuren. En zo'n besluit wordt echt, echt niet licht genomen. Uh, en... Als uh, je tot dit besluit moet komen, ja, dan is dat, vind ik het, voor de bezoekers die uh, volgens mij lang uitgekeken hebben naar de Harley-dag. Want je hebt echt de uh, Harley-enthousiasten op zo'n dag, vind ik het echt uh, buitengewoon spannend. Ja, is er een mogelijkheid dat het later, als uh, de dreiging is afgezwakt of het totaal weg is genomen, dan nog een keer kan worden georganiseerd? Of dit, is dit misschien het einde van dit evenement? Ik, we concentreren ons nu uh, op, het, uh, op het afzeggen van de Harley-dag. We proberen zoveel mogelijk mensen van tevoren te bereiken. Dat ze ook daadwerkelijk weten dat de harde dag afgelast is. We hebben ook nog lichtkranten zetten we neer bij de invalswegen van Arnhem. Zodat mensen op de hoogte gesteld worden. En wat er in de toekomst gaat gebeuren, dat verschuiven we naar een ander moment. Daar gaan we later eens dus rustig over nadenken. Het is duidelijk, dank u wel. Graag gedaan. Zometeen in Benghazi in Libië het vrijdaggebed. Dat stond daar in het teken van de revoluties die nog niet zijn afgerond you <laughs> Informatie. Wijnand Zwaan. Wijnand, de A17 zei, was een vrij ernstig ongeluk. Wat is er dan gebeurd? Ja, daar stond file aan het begin van de spits. En achterop die file is een vrachtwagen gereden. En uh, ja, daardoor is het een flinke ravage op die A17 van Roosendaal naar Dordrecht. De weg is voorlopig dicht bij het knooppunt Noordhoek voor technisch onderzoek. En uh, ja, het verkeer wordt daar omgeleid via Barendrecht over de A59 en de A29. Dat gaat dus nog allemaal wel eventjes duren. En dat geldt ook voor de N65. Van Tilburg naar Den Bosch die is nog altijd dicht door een ongeluk met een aantal personenwagens bij Vught. En daar wordt je omgeleid via Eindhoven over de A58 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In het Franse Deauville is de tweedaagse top van de G8 afgesloten. Slotvergadering is ondertekend... en de Franse president Nicolas Sarkozy gaf eerder vanmiddag een persconferentie. En daarin zei hij iets opmerkelijks. Hij zei namelijk dat Rusland inmiddels ook af wil van Gaddafi. Correspondent Frank Renaud is in Deauville. Uh, Frank, uh, dat klinkt toch als een soort van draai van... Rusland. Uh, moeten we dat ook zo opvatten? Ja hoor, het is absoluut een omwenteling kan je zeggen. Want de westerse landen die waren er natuurlijk al langer voor dat Gaddafi moet vertrekken. Maar Rus Rusland wilde daar tot nu toe niet aan. Nou hier in Deauville is erg druk onderhandeld. En de Russen zijn overstag gegaan inderdaad. In die slotverklaring die is uitgegeven staat dat er geen toekomst voor Gaddafi is... in een democratisch en vrij Libië. Luister bijvoorbeeld even naar wat de Franse president Sarkozy daarover zei. Ja, monsieur Gaddafi il a en main Et lui -même opera les nou, wat Sarkozy hier zegt, is dat Gaddafi eigenlijk een hele duidelijke keuze heeft. Of hij gaat nu weg en hij maakt daarmee een aan het lijden van de bevolking. Of hij blijft zitten waar hij zit, maar dan draait hij ook zelf op voor de gevolgen. Maar betekent dit ook dat de, dat de grondacties uh, naderbij komen? Dat betekent in ieder geval dat de acties worden opgevoerd, heeft Sarkozy gezegd. Hij zegt, we gaan de bombardementen intensiveren. Oké, okay, nou, dat is Libië. Daar is iets heel concreets uitgekomen. Er is nog iets anders concreets uitgekomen, dat is geld. Uh, geld beschikbaar voor de Arabische uh, uh, landen die uh, ja, die Arabische lente beleven. Hoeveel? Nou, Dat was inderdaad het hoofdthema hier in Deauville op de G8-bijeenkomst. Uh, geld inzamelen voor de democratische hervormingen... vooral om die ook te ondersteunen als symbool ook, als signaal naar die landen... dat zoiets beloond wordt. Daarom waren Tunesië en Egypte ook uitgenodigd op deze G8 op. Hoeveel het was, uh, Sarkozy maakte vandaag bekend... dat het in totaal om 40 miljard dollar gaat. Het totaal donc dus 40 miljard sur la periode... Uh, bank multilateraal... Uh, uh, engagement bilateraal. Engagement des nou, Het gaat dus inderdaad om 40 miljard in totaal. En de helft daarvan komt van ontwikkelingsbanken. 10 miljard dollar komt uh, van landen zelf die dat hebben toegezegd op deze g 8 op. En 10 miljard komt ook nog eens van de verschillende golfstaten. Ja, Nou is dat natuurlijk altijd zo'n moment waarop de wereldleiders bij elkaar zitten. Dan kan je even onderling uh, de zaken regelen. Hebben ze even geregeld uh, wie de opvolger wordt van Dominique Strauss-Kahn bij het IMF? Officieel natuurlijk niet, want dat hoor je niet in de wandelgangen te regelen, wordt hier gezegd. Maar er is natuurlijk over gesproken. De opvolgster staat eigenlijk al klaar. Hè? De Franse, de minister van Economische Zaken, Christine Lagarde, is kandidaat. Zij had al de steun van de Europese Unie. En het lijkt hier een duidelijk beklonken zaak te zijn... dat ook Obama steun geeft aan Christine Lagarde... om de opvolger te worden van Dominique strauss kahn die vorige Franse voorzitter van het IMF die weg moest... naar beschuldigingen een kamermeisje te hebben verkracht. Ja, dan is het binnen als Obama erachter gaat staan. Dan is het binnen, Obama heeft het zelf nog niet gezegd, maar Sarkozy, de Franse president, wees erop dat Hillary Clinton zich duidelijk heeft uitgesproken voor Lagarde. En zei Sarkozy, ik kan me niet voorstellen dat Hillary Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken, en Obama het niet met elkaar eens zijn. Dankjewel Frank. Frank Renaud was dat vanaf die G8-top. Nou, in Frankrijk werd er dus gesproken over Libië, maar ondertussen in Benghazi. In Benghazi was er een moment van bezinning, het vrijdagmiddaggebed. En daar werd stilgestaan bij alle landgenoten op plekken die nog niet bevrijd zijn. En er werd ook stilgestaan we staan bij de andere revoluties in de Arabische landen. Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen bevond zich vanmiddag tussen de duizenden die het gebed bijwoonden. Het vrijdagmiddaggebed vindt plaats op het plein naast het gerechtsgebouw in Benghazi. Er hangt ook een pop van Gaddafi aan een galg achter het podium. Maar het moment dat Gaddafi hangt is er nog niet, na honderd dagen revolutie. Vandaag is precies die honderdste dag. Er wordt nu gebeden voor de verschillende steden in Libië die nog in handen zijn van Gaddafi, maar ook voor Syrië, voor Jemen. En de vlaggen hangen hier van de landen die de strijd in Libië steunen. De Amerikaanse vlag, de vlag van Qatar, Frans uiteraard. En één vlag hangt zo dat het een beetje onduidelijk is of het een Nederlandse vlag is of toch een gehangen. Franse vlag. En nog even wat met de omstanders praten. Maybe one, two uh, week the last, last... year. Last... Yeah. that's finished, I think. Yeah. It's more easy than the know. The dat moet best te kunnen binnen een week of twee weken, want ons leger is steeds sterker en we kunnen wel degelijk oprukken. En de inzet van de helikopters die beloofd is uh, I hope door that. de NAVO? Ik hoop dat, ja. Ik hoop Want Ik ben zeker dat als maybe helikopters komen, finished. zal het misschien afsluiten worden. En de helikopters kunnen ook een uh, cruciaal uh, verschil maken, denkt hij. Uh, uh, wat moet er met Gaddafi gebeuren? I like its present. Ik hoop niet dat Gaddafi omkomt in die komende weken. Hij moet zich verantwoorden voor zijn daden. Ik wil dat hij in de gevangenis verdwijnt. En u heeft nooit het gevoel dat u het zelf niet kunt redden, maar dat de NAVO dat op de grond voor u moet doen. Same to een Bagbo. You know? Côte d'Ivoire. That's myself. Nou, daar is hij weer. Bakbo. De president dat hij voorkust. hij wordt hier vaak genoemd. ...door mensen die wel degelijk voorstander zijn van een kleine, beperkte grondactie. Even snel Gaddafi weg laten halen door buitenlandse troepen. Dat is voor velen toch best wel een, een mooie optie. Maar hij zegt ook inderdaad, niet iedereen is het met mij eens als het daarom gaat. En wat is het eerste wat u gaat doen als Gaddafi weg is? Het is iets We kunnen niet uh, imagine hoe well de celebration zal be. Maar uh, we will be bezig met organizing. Het de land, want hij heeft ons in mess. We kunnen ons nog geen voorstelling maken van de manier waarop we dat gaan vieren als Gaddafi vertrekt. Maar aan de andere kant hebben we het dan ook heel erg druk met uh, ja, het opbouwen van het land weer. Want Gaddafi heeft een enorme rotzooi achtergelaten. En daar zullen wij ons ook op moeten concentreren, niet alleen op feestvieren. Ja, als u het van het moment laat afhangen, het VS4, dan weet ik al wat er gebeurt. Dan wordt er heel veel munitie de lucht ingeschoten. En dat wil de overgangsraad eigenlijk helemaal niet meer, toch? Ikzelf disagree met dit soort manner. We willen het niet, want het is dangerous. Ook dat zal bij een li nieuw Libië horen: dat je niet om de haverklap je wapen leeg schiet in de lucht. Wat hier nog steeds veel gebeurt. Wel minder dan voorheen, maar uh, het gaat nog steeds om grote aantallen kogels. Die misschien nu nog nodig zijn voor de strijd. Want Gaddafi zit er nog. Vanuit Benghazi was staat wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen. Een van de grootste urnevelden van ons land in Ermelo... dat wordt bedreigd. Het wordt bedreigd door konijnen. Wethouder Esther Verhagen van, van Ermelo. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat doen die konijnen? Wat die konijnen doen. Ja. Nou die konijnen, er lopen honderden konijnen lopen rond op de Groevenbeekse heide. En die konijnen die graven uh, in, het, uh, in het Urneveld. Waardoor uh, de grafstructuur onder de grond ernstig beschadigd wordt. Ja want het is uh, voor de alle duidelijkheid niet een modern Urneveld. Maar eentje uit de prehistorie. Ja dat klopt. Het is een zeer bijzonder Urneveld. Waar wij als ermeloze gemeente ook uitermate trots op zijn. Dus we zijn er heel voorzichtig mee. Ja, het is een bijzonder Urneveld. U bent er voorzichtig mee. En die ja. konijnen vallen het als het ware aan. Um, ja, dat zullen ze ongetwijfeld niet doelbewust doen, maar uh, doordat wij zoveel uh, ja, konijnen hebben rondhuppelen op de groef van Beekse Heide, ja, wordt dit ook beschadigd. Ja. Ja, ja. Hoe, hoe kom je daarachter? Komen de urnen naar boven? Of de, uh, hoe zie je dat? Ja. Nee, joh, zover is dat niet. Het is, uh, zover gaat het niet. Het is een rijksmonument en we hebben dus een zorgplicht daarvoor. En dat betekent dat één keer in de twee jaar wij een schouw moeten doen. En omdat de ermeloze gemeente het zo belangrijk vindt dat het goed gebeurt... hebben wij een externe, uh, ja, zo heet het, archeologisch monumentenwacht ingehuurd... om die schouw te uit te voeren. En die hebben dus aangegeven bij de laatste schouw... dat er ernstige schade op dit moment heeft plaatsgevonden. En als je dan niks doet, wat gebeurt er dan? Hey, als hij niks doet, dan, dan verzaken wij onze zorgplicht. En uh, dan gaat dus een geweldig mooi kostbaar nee, maar, urenveld... wat wij in ons land stort, hebben gaat stort, verloren. stort het dan echt in elkaar? Nou nee, maar het is wel dusdanig ernstig beschadigd... dat ja. die hele gaststructuur uh, door de war is. Ja, <hums> ik begrijp het. Maar wat kan je eraan doen? Nou, dat is een hele lastige. Daar hebben wij ook goed uh, over nagedacht. We hebben allerlei mogelijkheden bekeken. We hebben gekeken of we een valkenier kunnen inzetten. We hebben gekeken of we rasters kunnen plaatsen. Maar eigenlijk zijn wij tot de, oplossing, uh, tot de conclusie gekomen... dat als we echt het probleem willen oplossen... Ja, dat we over moeten gaan uh, tot het afschieten van de konijnen... in combinatie met het uitzetten van een fret... En dat hebben we vervolgens ook aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Of wij een ontheffing kunnen krijgen om, uh, om dit ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Want uh, Fred houdt van konijnen, maar konijnen houden niet van Fred. Uh... Nee, dat klopt. Nee, wat de fret doet is, de fret wordt losgelaten in de holen. En de konijnen die, die vluchten de holen uit en die worden vervolgens uh, gevangen. Alleen in de praktijk blijkt het heel lastig zijn om al die konijnen ook daadwerkelijk te vangen. En dat is dus ook de reden dat wij een combinatie doen van een fret uitzetten. En dat zal voornamelijk s'nachts gebeuren. En s'nachts zullen wij dan een klein aantal konijnen van die vele honderden uh, gaan afschieten. Ja. Ik snap het. Um, en de vergunning is aangevraagd en die moet nog worden verleend. Uh, nee hoor, nee hoor, die Oh, die is, is verleend. verleend. Oké, okay, ja, dat heb ja, ik niet goed begrepen. Het oh, die heeft het, heeft het verleend. zorgvuldig nou, ja, Oké, okay. ja. nou, dan kondig ik af dat de vergunning verleend is. Mevrouw ja. Verhagen, ik dank u wel voor de toelichting. Oké, okay, dank voor het gesprek. ziens. Gaan wij naar Italië, want de negentiende etappe alweer van de Ronde van Italië is gewinnist. 100, 215 kilometer bergop. Joris van den Berg, uh, het was een etappe voor de klimmers. Ik zeg contador. Contador was de baas, absoluut, dat liet hij weer zien. Het was een slotclip naar Macunyaga, een skioord. Niet zo'n zware beklimming, derde categorie. Het was dan ook een etappe met niet al te grote tijdverschillen... maar wel met een vrij verrassende winnaar. Zes kilometer onder de top ging de Italiaanse knecht van Astana... Paolo Tiralongo, er als een haas. Niet als een konijn, maar als een, <laughs> haas, als een haas vandoor. En hij blijkt daarbij te zijn ingefluisterd door Contador. Die zei nu, en waarom, ja, Contador... En Tiralongo waren vorig jaar ploeggenoten bij Astana. En Contador is nu de beste man van de ronde. En kennelijk is die Tiralongo een geliefde jongen in peloton. Een man van 33. Heeft heel veel werk verricht voor de grote renners. En dit was zijn dag. Hij had nog nooit wat gewonnen. Een beetje een cadeautje eigenlijk. Ja, hij, hij hield stand. Rodriguez ging er achteraan. En nog een paar anderen. Maar ze kregen het gat net niet dicht. En toen ineens, anderhalve kilometer voor de finish, ging Contador zelf. En die reed meteen naar die Tiralongo toe. Sloot aan. Je zag hem een beetje twijfelen. Toen nam hij nog wel over, maar toen wist je al... omdat het ja, zijn ploeggenoten geweest... je wist al dat het cadeau ging komen. En dat kwam ook. Uh, Longo wint, komt er door tweede dezelfde tijd. Nibali, 3 op een paar seconden, Gadre. En dan op de zesde plaats, Kruiswijk. Goed nieuws, hij netjes. stijgt van 13 naar 11 in het klassement vandaag. Dat is netjes, uh, hij doet het goed, hè? Hij doet het uitstekend. Hij moet nog even morgen overleven. Finestre en Sestriere en dan zondag een tijdritje. Dat gaat wel lukken. Oké, okay, dankjewel. Joris. Tot de volgende keer dan maar weer. Joris van den Berg was het over de Giro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 Voor iedereen met liefde voor film. Elke vrijdag en zaterdag een film op twee. Vanavond Breakfast on Pluto. Patrick verruilt het kleine Ierse stadje van zijn jeugd voor Londen... om aan de slag te gaan als travestiet in een cabaretshow. Vanavond om half één bij de VPRO op Nederland 2. Waarom staan werkdagen altijd groter in je agenda dan het weekend? 365 heeft een nieuwe kijk op werk. We willen stimuleren dat we allemaal werken en leven met bevlogenheid... Pas als we energie krijgen van wat we doen, zijn en blijven we inzetbaar. Kijk op 365.nl wat we voor u kunnen betekenen. Prettige dag, 365. Elke dag is belangrijk. Radio 1. Het NOS-journaal. Radko Mladic mag aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag worden uitgeleverd. Volgens een rechtbank in Servië is Mladic daar fit genoeg voor. Zijn advocaat gaat waarschijnlijk maandag in beroep. Nadic wordt onder meer verantwoordelijk gehouden... voor de moord op 8000 moslimmannen in Srebrenica. Als coffeeshops besloten clubs worden... mogen er waarschijnlijk maximaal 1000 tot 1500 mensen lid van worden. Zegt minister Opstelten in een toelichting op de Wietpas... waar deze zomer een proef mee begint. Het plan is om alleen mensen met zo'n Wietpas toe te laten tot een coffeeshop. In Leerdam zijn een schilderij van Frans en een werk van Jacob van Ruisdaal gestolen. Uit het museum Het Hofje van Mevrouw van Aarden... De schilderijen uit de 17e eeuw zijn afgelopen nacht gestolen. Ze staan nu in de internationale databank voor gestolen kunst. En in Utrecht is een docent van een middelbare school opgepakt... omdat hij een leerling zou hebben geslagen. De man zou de jongen een tik hebben gegeven... toen hij vervelend deed tegen een andere leerling. Volgens de man heeft hij de jongen nauwelijks geraakt. Maar de leerling heeft toch aangifte gedaan. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met wolken, ook wat opklaring en lokaal nog een enkele bui. De meeste vallen in het noorden, noordoosten van het land en ook in het uiterste zuiden. Maar vanavond en vannacht wordt het geleidelijk aan droog en dan koelt het in het binnenland af tot 5 à 7 graden. Bij zee is het wat minder koud en het komt vooral omdat daar de wind behoorlijk blijft doorblazen. Ook morgen een matige tot vrij krachtige wind boven land en bij zee een krachtige wind, windkracht 6 uit het zuidwesten. Eerst is er wat zon. In de loop van de dag komt er meer bewolking en vooral in het noorden gaat er wat regen vallen. Maar die neerslag zou ook wel eens het midden van het land kunnen bereiken in de loop van de middag. Het wordt 16 tot 18 graden en zondag gaat de temperatuur iets omhoog. Er is dan wat meer zon en kan nog wel een enkel buitje vallen. Maandag een meest droge dag en dan loopt het kwik ook weer behoorlijk op. Het kan 24 graden worden met aan het eind van de dag mogelijk een eerste onweersbui. Dinsdag meer buien en een daling van temperatuur. Het is wisselvallig weer. ANUBE verkeersinformatie. Het is qua omvang een normale avondspits. Er staat 180 kilometer fiede. Maar er zitten wel een paar files op die veel vertraging opleveren. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen knopen Beekbergen en Deventer 11 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechte rijstrook dicht. De A7 Groningen richting Duitse grens is helemaal dicht. Tussen Vokshol en Hoge Zand na een ongeluk. De A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de afrit Berkel en Roderijs 8 kilometer. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De A17 van Roosendaal naar Dordrecht is nog altijd helemaal dicht bij knoopend Noordhoek. is daar een vrachtwagen achter op een file gereden. Het is een flinke ravage. Omrijden kan via Willemstad over de A59 en de A29. De A76, eh, Belgische grens richting Heerlen, bij Nut, 8 kilometer, stond daar een kapotte auto, maar de rijbaan is weer vrij. En helemaal dicht is nog de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij Vught na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.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 NOS op Radio 1 met het Radio 1-journaal. Ga ook eens naar het internet, naar www.nos.nl. Kunt u naar de radio luisteren, maar u kunt ook allerlei artikelen en blogjes lezen. Bijvoorbeeld een leuk blogje over Monaco, de Grand Prix. En we twitteren natuurlijk ook. Dat doen we via NOS Radio 1. Dat is het twitteradres. En de verslaggevers die zijn overal. Edwin oh. Peek, oe, wat een gekreun zeg, is <laughs> Roland Karos. We zitten natuurlijk te wachten, Edwin, op Djokovic. Nog steeds niet begonnen? Nee, Djokovic uh, moet nog even wachten. Het leek... Uh een heel lang uh, verhaal te gaan worden... tussen Stanislas Wawrinka, de nummer 14 van de plaatsingslijst... en jo Wilfried Tsonga. De Franse hoop op een succes op Roland Garros. Maar uh, die twee uh, doen erg lang over hun partijen. Die... 6-4, de eerste set ja. voor Tsonga. En de tweede is net in een tiebreak ook naar Tsonga gegaan. Het zag er lange tijd naar uit dat Wawrinka die set ging pakken. Maar dat doet toch Tsonga tot vreugde van de Fransen. En wie is de kreuner van de twee? Uh, dat was Tsonga, die sloeg oh, nee. net op. En die pakt net ook de eerste game in de derde set. Goed. Uh, het is nog even wachten dus op Djokovic. Ja. Um, Michela Krajicek, de kleine Kraj, daar moeten we het ook nog eventjes over hebben. Want die is ook in actie geweest. Ja, er was toch nog uh, enige Nederlandse deelname vandaag. Want Karajicek uh, is niet succesvol in het enkelspel. Daar zitten we al lange tijd op te wachten tot dat weer een beetje van de grond komt. Maar in het dubbelspel doet ze het wel goed. Ze heeft nu contact gezocht met haar landgenoten, voormalig landgenoten eigenlijk, Lucy Savarova, en Tsjechische. Ze traint ook weer in, Para in Praag. En daar doet ze het goed mee. Ze hebben al de eerste ronde overleefd. En net ook de tweede. Ze hebben uitstekend gespeeld. Ze kwamen met 6-2 achter in de eerste set die ze verloren. Daarna in de tiebreak misten ze eigenlijk de partij te kant hadden, Want in de derde set was het gewoon 6-0 voor Krajček en Zafarova. En ze hebben een Frans duo Parmentier en Mladenovic uitgeschakeld. Dus dat is gewoon uitstekend. Ze gaan keurig door naar de derde ronde in het damesdubbel. Nou, oh, goed uh, nieuws dus over Nederlandse tennis, zoals Michela Krajetschek. Dus uh, horen we horen nog straks weer, Edwin Peek. Het normaal zo rustige Achlem, daar gaan we het zo over hebben. Maar uh, we hebben nu uh, contact, en dat is een beetje lastig... met uh, uh, Sana'a, de hoofdstad uh, waar Judith Spiegel in is... in de hoofdstad van Jemen. Want daar is het erg spannend op dit moment. Even de geschiedenis. President Saleh weigerde deze week voor de derde keer... tot een akkoord te komen over de machtsoverdracht. Het ontaarde allemaal in gevechten tussen opstandelingen en militairen. Um, en daarbij vielen zeker honderd doden. Een week vol onrust. En ook vandaag lijkt het niet echt rustig te zijn. De actuele situatie horen we nu van Judith Spiegel. Want Judith, hoe is het op dit moment in Sanaa? Nou, op dit moment is in Sanaa best wel rustig. Eigenlijk was de hele dag vrij rustig. We hadden natuurlijk weer de grote protesten... in ieder geval aan de kant van de straatdemonstranten... om ze zo maar even te noemen. Dus degenen die niet aan het vechten zijn. De kant van Zalegnaam tegen hield zich stil. Normaal organiseren die ook op vrijdag hele grote bijeenkomsten... maar daar was vandaag niemand... Dus in de stad blijft het vrij rustig. Er zijn nog wel gevochten te zijn in die buurt... waar het al een paar dagen raak is. Maar wat vandaag uh, is gebeurd, is dat buiten de stad... zo'n 75 kilometer ten noorden van Sanaa... er uh, gevochten is om een legerbasis uh, doorstammen. En die legerbasis is dan van de regering en is ook ingenomen. En daarna zou de regering daar gevechtsvliegtuigen op hebben afgestuurd. Ik heb die vliegtuigen ook wel over horen komen... maar ik heb niet natuurlijk de basis zelf kunnen zien. Nee, want dat is eigenlijk het, hetgene wat op dit moment aan het veranderen is... dat die stammen, gewapenderwijs, zich nu ook met het conflict beginnen te bemoeien. Ja, nou kijk, die stammen waren altijd al deel van het conflict... in die zin dat de belangrijkste stam, of eigenlijk moet ik zeggen stammenfederatie... zich aan heeft gesloten, een paar maanden geleden al, bij de straatprotesten. Dus die hebben hun steun daar aan de En dat ging in het begin vreedzaam. Die mengden gewoon met die demonstranten. Alleen de laatste dagen hebben we gezien... dat uh, in ieder geval die, die Haarschut-federatie... nu inderdaad in gewapend conflict is gekomen met de regering. En dat is ook een oud conflict. Dat heeft eigenlijk niet eens zoveel te maken met de huidige protesten. Die Haarschut-stam is, is de machtigste stam. En de, de broer die die, die, die stam runt uh, is een belangrijke man. En zijn broer misschien nog wel belangrijker. Hamid al achter, maar hij is de, een belangrijke leider van de oppositiepartijen de in slag... En wordt altijd gezegd, hij is uit op het presidentschap. Dus wat we zien is nu eigenlijk een soort twist tussen de familie van Salah en die familie al ahmar En uh, die twist zou best eens kunnen gaan om de toekomstige macht van het land. Ja, en dat vermengt zich eigenlijk met die protesten. Wat, wat wordt het dan uiteindelijk voor situatie? Ja, behalve dat misschien het woord chaos erop op de plak is, maar wordt het dan een soort burgeroorlog? Nou, het vermengt zich in zoverre niet dat die straatprotesten, die gaan gewoon door en dat proberen ze dan um, met mannenmacht vreedzaam te houden. Dus zij zeggen ook, we hebben niks te maken met die stammetwist, we hebben niks te maken met de familie Ahmad. Wij zijn ook helemaal geen voorstander van dat die familie straks de macht overneemt, want uh, dat is bepaald niet beter dan de familie van Zaleg, misschien zelfs wel slechter. Dus de vraag is een beetje of die demonstranten überhaupt nog wel wat uh, in te brengen hebben. Of dat zij een beetje aan de zijlijn staan en we inderdaad nu afstormen op een burgeroorlog. Ja, dat zal de tijd uitwijzen. Dankjewel voor dit moment Judith. Judith Spiegel was dat vanuit Jemen, de hoofdstad Sanaa. En dan gaan we naar Achlem, want dat is een dorpje in Friesland... dat helemaal op zijn kop staat morgen. Verzekeraar Achmea viert daar namelijk het 200-jarig bestaan. In 1811 werd in Achlem de voorlopen van Achmea opgericht. 2000 gasten die reizen af naar Friesland. En daaronder de oud-president van Amerika, Bill Clinton. Vandaar dat niet iedereen morgen het dorp in macht. Dat merkte ook onze verslaggever Martijn van der Zanden. Je ziet het eigenlijk meteen op de toegangsweg naar Achlem. Een groot geel bord met zwarte letters. Op 28 mei, morgen dus, is Achelum afgesloten... en alleen bereikbaar met een doorrijkaart. Ja, en als je dan verder het dorp inrijdt, eigenlijk op de dorpsgrens... dan is iemand heel druk in de weer met zwarte tape op kuilbalen. Er komt uh, Wolkom op te staan. Waarom doe je dat? Uh, omdat het een... Uh, nou... Ten eerste, iedereen is welkom uh, morgen, ochtend. morgen natuurlijk hier. En uh, het is een uh, creatieve oplossing voor de kaalbalen. <laughs> nu nou, nou zien ze er ook wat vrolijker uit. Nu zien ze er vrolijker uit, ja. Aan de rand van het dorp, daar staan de Daar is morgen de conventie. Maar ook in allerlei huiskamers gebeurt van alles. Er zijn debatten, zoals hier bijvoorbeeld bij huiskamer A. In onze huiskamer er komen morgen drie schrijvers. En alle drie schrijvers die gaan wat vertellen over hun boek. En het is de bedoeling dat er met een kleine groep, zo'n 15 mensen, een debat wordt gehouden. Over het debat, want er wordt gedebatteerd over de toekomst van Nederland. En daar moet het dan ook over gaan? Ja, en dan zijn er verschillende onderwerpen. En die van mij gaat over veiligheid. Komt Bill Clinton hier nog langs, of weet u dat niet? Nou, dat zou heel goed kunnen, want het is hier heel dichtbij. Hij moet hier langs om op dat uh, trein te komen, uh, wat hier tegenover uh, ons huis ligt. En hoopt u dat ook dat hij langs komt? Nou ja, we zien hem toch wel in de tent, hè? We mogen er allemaal bij zijn. <lacht> Heb jij uh, kabeltjes? Mooi, dankjewel. Ik ben druk bezig met het, uh, met het ophangen van luidsprekers oh. van in ja, het hele dorp. Ja. Alsjeblieft. Helemaal om het dorp heen. Hoeveel komen we er? Nou, het is een kilometer, dus het worden ongeveer veertig stuks. Wat, wat is hier morgen uit deze boxen te horen? In ieder geval het programma steeds. En calamiteiten uiteraard. En ja, wat dan verder van toepassing is. Misschien zijn er morgen wel kindertjes zoeken. Of oudere mensen zoeken die iemand anders zoeken. Of wat dan ook. Of... Het kan allemaal. Het kan allemaal. U bent nog even druk op de valreep hier ja, de voordeur aan poetsen. Ja, precies op de valreep. Ja. <laughs> ja, iedereen die poetst en ik ga maar mee. Het is bijzonder morgen. Ja, het is heel bijzonder natuurlijk. Ja, ons kleine dorpje zo volgeplakt met tenten en allerlei mensen. Ja. Maar ook wel leuk? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ja, we zijn echt heel benieuwd. Bill Clinton komt natuurlijk ook... Is dat nog bijzonder of zijn ze dan allemaal heel nuchter en zeggen... ja, Bill Clinton, leuk? Wij zijn daar vrij nuchter in, ja. <laughs> het zijn meer mensen van buiten, heb ik gehoord, die zeggen van... we willen erin, want we willen een handtekening van Bill Clinton. Maar wij zeggen van al die andere mensen zijn ook heel erg leuk. <laughs> Straks een wit shirt met een verticale rode baan in het midden. Mag u uitmaken van wie, van welke club dat shirt is? Heerenveen of misschien van Ajax? Van de ANWB, dat weten we zeker, is Wijnand Zwaan. Wijnand, uh, veel ongelukken beginnen ze een beetje op te lossen. En ja. vervolgens ook de files? Nee, het is een echt rommelige avondspits. En dat, dat rommelt vlopig nog even door. We zien het op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... 10 kilometer voor Deventer. De rijstroken zijn weer vrij. Een vrachtwagen blokkeerde daar een tijdje een rijstrook. Op de A9 is net ook wat gebeurd. Wat weten we nog niet. Richting Alkmaar, net na de afgekasten. Lange vielen daar 7 kilometer. Na 13 staat een vrachtwagen stil bij Berken en Roderijs, 10 kilometer vieren. En de A17 van Roosendaal naar Tordrecht is nog altijd dicht bij knopend Noordhoek. Zevenbergen is dat, na een ernstig ongeluk. Je kunt ombreiden via Barendrecht over de A59 en de A29. Dit is het NOS-Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Het komend seizoen speelt voetbalclub Heerenveen toch niet in het rood-wit, tenminste als ze uitspeelt. Friese club had een nieuw uitshirt ontwikkeld, namelijk wit met een verticale rode baan. Het is het shirt waarin Heerenveen in het verre verleden ook al eens een keertje in speelde. Maar ja, het is natuurlijk toch vooral dat shirt wat wij kennen als het shirt van Ajax. En dat konden niet alle supporters waarderen. Aan de telefoon nu Jan van Erven, commercieel directeur van sportclub Heerenveen. Goedemiddag meneer van Erven. Ja, u dacht we eerder de rijke historie van uh, Heerenveen. Um, wat, wat, wat, was het echt het oude shirt? Nou ja, ja zeker. een shirt waarin wij uh, van 1920 tot uh, 1933 in hebben gespeeld. Uh, en uh, wij hebben samen met onze hoofdsponsor Univee en onze kledingsponsor Jaco... Uh, uh, een link willen maken naar die traditie. traditie hoort bij sportclub Heerenveen. En uh, normaal gesproken is de bedoeling dat wij zoveel mogelijk... in ons traditionele pompeblader shirt spelen. Maar zo nu en dan... Uh, uh, kan er niet anders dan dat je ook in een reserve tenue moet spelen... omdat de tegenstander dat niet toelaat. Ja, want u, nee, toelaat u, heeft, u, u speelt ook het liefst gewoon als u uitspeelt... in dit, dat shirt dat we kennen, gewoon blauw-wit... met inderdaad dat symbool van Friesland. Ja, wij spelen het liefst in onze pompenbladder, pompenbladder tenue, absoluut. Ja, maar waarom uh, bent u dan op het idee gekomen... ik kan me voorstellen, oké, okay, geschiedenis, uh, daar willen we uh, recht aan doen... maar u weet toch ook dat dat het shirt van Ajax is? Ja, daar kun je discussie over voeren, maar dat ga ik hier <lacht> niet doen. Uh, dit is het shirt waar wij van 1920 tot 1933 nee, hebben. Nee, dat snap ik. Op. Maar het is, het is nu 2011, voor alle ja, helderen. Wij, wij willen het graag hebben over het tenue. Dus dat is ja. natuurlijk het shirt. Daar ontkom ik niet aan. En daar lopen we ook niet voor weg. Maar daar hoort een, een, een broek en sokken bij. En dat maakt het geheel af. Dat die associatie is uh, gemaakt, dat is niet meer dan logisch. Daar lopen we ook niet weg als club. De reacties die daarop gekomen, die zijn wisselend geweest, die zijn negatief geweest. Maar die zijn ook zeker positief geweest, mensen die het mooi vinden dat een traditie uh, terugkomt. En met name omdat er ook geen sponsoruitingen op dit shirt hebben gestaan. Dat maakt het zo uniek. Ja. Maar, maar uh, u zwicht wel dan uh, uiteindelijk voor die kritiek. Want u zegt nu, want u heeft het één keer gedragen. Dat was de uitwedstrijd, de laatste competitiewedstrijd tegen Roda JC. Uh, ja, we doen het niet meer, want we gaan nu toch een nieuw uitenu ontwerpen. Nou, ik denk dat het niet erg is om, om uh, uh, uh, uh, uh, een beweging te maken. We hebben veel reactie gekregen en ik denk dat het goed is dat je luistert naar je omgeving. Uh, wij hadden wel reactie verwacht. Deze hadden we niet zo heftig verwacht. Maar nou, dan is het niet erg om um, daar leerlingen uit te trekken. Uh, we hebben nu met elkaar besloten om um, er niet meer in te gaan voetballen. Nee. En, uh, wat, wordt, wat, wordt het wel? wat wordt het wel? Nou, we hadden een derde reserve nu. Daar gaan we dit seizoen gewoon in spelen. Dat is blauw uh, met een, uh, een rode bies ergens in. Waar gewoon onze Unicef erop staat. Maar we gaan nu voor. Niet meer die sponsor toe. noemen, want daar is het wel genoeg met die sponsor. Ja. Ja. Wij gaan, wij gaan uh, volgend seizoen samen met onze supporters uh, uh, een reserve gezamenlijk ontwikkelen. Om dan oh, ze, ze uh, krijgen inspraak. Ze mogen, me, ja. ze mogen meedenken. Ja. Dus ja. iedereen die een goed idee heeft, uh, moet Jan van Erf even bellen of mailen. Nou, dat moet niet <laughs> direct, maar dat gaan we zelf in touw zetten. Dus dat komt vanzelf. Oké, okay, er komen supportersavonden en dan kunnen ze daar gewoon hun ja. zegje uh, over doen. En tot die ja. tijd het derde uh, reserve tenu, maar het liefst zoveel mogelijk witte broek. Wat is het? Uh, het, het shirt uh, blauw met wit, uh, in, naar de balkjes en de pompenbleren. Traditionele pompenbleren, daar spelen we het liefst in, zowel uit als thuis. Ja, en het volkslied van Friesland wordt niet afgeschaft hè, voor de wedstrijd. Nee, dat gaan we absoluut niet. Geen afdien. gekke dat, dingen dat meer doen. <laughs> Oké, okay. meneer Van Erven, dank u wel. En ja, goede zomervakantie en succes volgend seizoen. Dank u wel. Jan van Erven, de commercieel ja. directeur van sportclub Ereveen was dat. We blijven bij het voetbal. Nou ja, het voetbal. Um, PSV, de ene dag is het nieuws. Hè. U weet het nog van de week dat PSV geld nodig heeft. Maar de volgende dag staat PSV op een racecircuit met een dure racewagen. Het nieuwe seizoen namelijk van de Super League begint. En dat is een combinatie van veel PK's en voetbalclubs. Barcelona, Milan, PSV, Ajax op volle toeren. En dat klinkt zo. Peter Kenti, de marketingmanager van Psv, moest er zelf ook even de knop voor omzetten. Ja, omstandigheden je om af en toe creatief te zijn en creativiteit past wel bij Psv. Het is een vraag die voor de hand ligt. Hoe kan een club die de ene dag 48 miljoen euro tekort komt, de andere dag een feestje vieren op het circuit? Het antwoord is heel simpel. feitelijk ja, moet je het zien dat wij ons merk eigenlijk als een licentie geven aan de organisatie van Super League Formula. He, dat doen eigenlijk alle clubs die meedoen. En wij krijgen gewoon betaald voor de licentie op het merk PSV. Is het één bedrag of is het afhankelijk van à la Champions League hoe ver je komt, hoeveel overwinningen je behaalt? Nee, het is, het is één bedrag. He, want feitelijk gaan wij een afspraak met de organisatie aan. He, en de, de, ik zeg, de relatie tussen de coureur en het team, he, daar staan wij eigenlijk buiten. Dus het is op zich een wat vreemde constructie. Maar wij wij hebben gewoon de zekerheid over het bedrag wat wij als PSV krijgen. En dat bedrag is? Nou, wij zijn niet echt gewend om altijd bedragen te noemen. bij PSV. Het is net Formule 1, hè? Is dat is altijd gaat. de vraag waar je geen antwoord op krijgt. Nee, hè? maar ik denk dat het niet uh, nu het moment is om dat ook te gaan meten delen. Je kunt er geen nieuwe speler voor kopen, een leuke Braziliaan. Nee, maar misschien een rechterarm van een mooie speler, <laughs> zo zou je het kunnen bekijken, hè? Als je het een beetje koppelt aan wat een speler kost uh, anno 2011. Ja, veel. Ja, heel erg veel, uh, dat klopt. In principe is PSV is, is een merk. Hè. En natuurlijk is het voetballen, maar PSV is ook een, een hele grote kidsclub. Het is de wereldsgrootste kidsclub in de voetbalwereld. En dat onderschatten mensen. Ja, dat wist ik nog niet, hoor. Nee, nou, bij deze. Hè. Dus we hebben hè, 25.000 kinderen zitten in de, in de Foxy Club. PSV is een merk en een merk heeft marketing nodig. Ja, PSV is ook een internationaal merk. Hè. Wij merken natuurlijk altijd zelf, als we in het buitenland zijn... Hè, een paar jaar terug, hè, een redelijk groot project gedaan in China... dat je hoeft maar je visitekaartje te laten zien aan de taxichauffeur. En die weet onmiddellijk van, oh, PSV Eindhoven... Nou, dat is natuurlijk geweldig. We hebben hele grote bekendheid in, in Brazilië, Rusland, India en China. Maar ja, dat komt door Romario en Ronaldo. En niet door de Super League-formula, toch? Nee, dat klopt. Maar, maar het zit wel in het collectief geheugen van die mensen daar. Dus het is enerzijds ook heel erg positief dat PSV nu in een andere verschijningsvorm... niet in de zin van een elftal wat op bezoek komt... maar nu in de zin van een merk wat meedoet met een internationale autorace -klasse, op hun grond, op hun circuit, daar de strijd aan gaat met andere clubs en andere landen. Autosport is geen voetbal, voetbal is geen autosport en daarom gebeuren hier dingen die normaal gesproken niet zouden kunnen. Jelmer Buurman, en ik weet het klinkt voor vele luisteraars nog steeds gek, hij reed vorig jaar voor AC Milan en hij gaat een stap omhoog zetten naar PSV Eindhoven. Ja, ja het klinkt gek, maar het klinkt tegelijkertijd voor Jelmer denk ik heel vertrouwd, hè? want uh, dat is natuurlijk nog eens zoals de menselijke kant en de klik die je hebt met mensen. En ik denk dat voor iemand als Jelmer, een Nederlandse coureur, hè, die uiteindelijk wil je toch rijden voor een Nederlandse club. Dus we uh, hebben echt een Rosso Neri nu bij ons uh, in het team erbij gekregen. Zo zou je het kunnen bekijken. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Freddy van Tijn is hier. Ja, voor op de avondkranten nog steeds Radko Mladic. Allemaal met dezelfde foto, die kranten. Twee keer groot, één keer klein. Het is een foto die uit een Servische krant komt. Den Haag wacht op Mladic, schrijft het parool. En de Leeuwarden Courant voorspelt dat het een lastig proces zal worden vanwege zijn gezondheid. Volgens een advocaat is Mladic niet in staat antwoord te geven op vragen en is hij er slecht aan toe... Maar Artsy hielde het op een verdragingstactiek. NRC Handelsblad schrijft dat ook als de berichting van Mladic achter de rug is... het boek Srebrenica nog niet dicht zal zijn. NRC sluit zich aan bij Jan Pronk die gisteravond zei... dat als er iets wordt afgesloten, dat door de nabestaanden wordt gedaan. Voorop het parool ook een citaat van burgemeester van der Laan van Amsterdam. Die vindt dat het feest bij de huldiging van Ajax is ontspoord. Van der Laan zei tegen AT5 dat hij eraan twijfelt of zo'n feestje nog wel kan. Ik zit nu meer in de fase dat ik zeg: moet je dit überhaupt wel willen? Kunnen we dat wel aan als samenleving? Dat, dat uh, zo'n grote groep mensen, dat er dan toch aardig wat mensen zijn die te veel drinken, te veel pilletjes op hebben en er gewoon lijken te willen dat het uiteindelijk misgaat. De parool doet verslag van overleg op het stadhuis... over grootschalig evenementen in Amsterdam... en zet daarboven de kop, niemand wil die feesten meer. Volgens de GGD en een feestorganisator... is het grootste probleem de hoeveelheid drank die al van tevoren is ingenomen. U hoorde van de Laan daar net ook over. De voorzitter van de Raad voor Cultuur, El Swaap... heeft in de wandelgangen gehoord dat staatssecretaris Zelstra het advies van de Raad over de bezuiniging op de cultuursector... op essentiële punten niet zal volgen. Dat schrijft NRC Handelsblad. De Raad voor Cultuur bracht eind april een advies uit... om hoe de sector 200 miljoen per jaar kan bezuinigen. De Raad pleit onder meer voor het terugdraaien... van de btw-verhoging op theater- en concertkaartjes. Half juni wordt de brief van staatssecretaris Zijlstra over de bezuinigingen verwacht. Als Zijlstra inderdaad niets doet met de adviezen... dan zal de Raad voor Cultuur zich beraden. We moeten ons dan afvragen of we nog geloofwaardig zijn... zegt voorzitter Zwaard in NSE Handelsblad. 52 ouders hebben aangifte gedaan tegen de voormalige directeur... van Kinderdagverblijf het Hofnarretje Albert Drent. Dat zegt zijn advocaat tegen de lokale Amsterdamse zender AT5. Drent wordt aangeklaagd wegens verdenking van medeplichtigheid... aan kindermisbruik. De ouders vinden dat door de nalatigheid van Drent... Robert M., jarenlang zijn gang kon gaan in het Hofnarretje. Drent is nooit formeel verdachte geweest in de zaak. Maar hem wordt dus verweten dat hij niet genoeg heeft gedaan met meldingen die er waren. De brand op de Kanthoutse Heide is volgens deskundigen... de grootste ecologische ramp in de Vlaamse geschiedenis. Het vuur is uit, maar het nablussen kan nog weken duren. Van het natuurgebied bij de Nederlandse grens is 600 hectare afgebrand. Bij het Belgische ATV wordt een aantal dieren genoemd... dat het waarschijnlijk niet heeft overleefd. En Dat kan een probleem geven. Dat kan betekenen dat de fauna gaat verarmen. Dat zou het geval kunnen zijn voor onder andere de rugstreeppad en de gladde slang. Zij kunnen onmogelijk vluchten van zo'n hevige brand. En ook heel wat jonge vogeltjes in broedplaatsen zijn verloren. En daar voegde de deskundige nog aan toe... dat de grote vogels meest in leven zijn gebleven... Die, vloegen, die vliegen gewoon weg namelijk. Oké, okay, dit geluid vriend. Ik ken het, ja. Het is een Harley-Davidson, hè. Het echte geluid. Maar ja, niet te horen komende zondag in Arnhem, deze Harley-Davidson-motor. De jaarlijkse Harley-Davidson-dag in Arnhem gaat dan niet door. U hoorde zojuist burgemeester Krikke van Arnhem er al over praten in onze uitzending. Politie is namelijk bang voor ongeregeldheden met rivaliserende motoclubs. Maar daarmee lijkt het probleem alleen voor Arnhem opgelost. Want op Twitter stelt een fan voor om daar maar met z'n allen naar sint willibord te gaan. Daar wordt de twaalfde V-Twin Bikers Day gehouden. Met live music en topless bediening. Alles op wielen is daar welkom. Nou, moeten we daar naartoe? We gaan straks, trouwens, na zes uur, praten over de rivaliserende bendes, dus de Hells Angels en de Setura. Wat gaan we doen met Robert Bas, onze, onze eigen redacteur, die daar alles van weet? Wat gaan we verder doen? We hebben natuurlijk een interview met de zoon van Mladic. En we gaan ook even kijken naar die plaats. Die plaats waar hij is opgepakt. Onze verslaggever is ondertussen daar aangekomen. Juliette Kriko. Daar hebben we ook een onderwerp over. Vind ik persoonlijk wel mooi. En we gaan natuurlijk ons licht opsteken bij het tennis Roland Karos. We houden de partijen al daar in de gaten. Genoeg reden om de radio aan te houden. De reclame wordt iets zachter uitgezonden, weten we sinds kort. Dus blijf erbij. Tot zo. Een omstreden verkiezingsuitslag in die voorkust. Vier maanden van zware gevechten. Nu heeft het land eindelijk een nieuwe president. Hoe moet de economische motor, de cacaoproductie, weer worden opgestart? Vorige week is de eerste cacaoboot weer vertrokken naar Amerika. Ja, dat klopt hij nou, zei het enige wat hij eigenlijk wil van de nieuwe president is een goede prijs voor zijn kakaoboon. Luister zondagavond om 7 uur naar de reportage in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.